De Amsterdammer is in het verleden veroordeeld voor onder meer moord, afpersing en wapenbezit. Zijn naam is ook genoemd in het liquidatieproces. Ruime een week geleden werd het lichaam van Toena gevonden langs de A58. De politie heeft nu door middel van DNA onderzoek zijn identiteit kunnen vaststellen. Hoe Toena om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Het papieren kentekenbewijs wordt vervangen door een kentekenchipkaart... Nu staan de gegevens van het voertuig en de eigenaar op afzonderlijke kentekendelen, maar daarvoor in de plaats komt er één chipkaart. Volgens minister Schultz van Haag is de kaart lastiger na te maken en makkelijk in gebruik. De nieuwe kentekenchipkaart wordt in de loop van 2013 ingevoerd. Nederlanders zijn minder druk dan ze zelf misschien denken, dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van een internationaal onderzoek.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 awb verkeersinformatie, er staat in totaal 25 kilometer file. Het zijn vooral dagelijkse files in de Randstad. De files die opvallen, op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... zaten tussen Knoop het 1 Ness en Alfred Bunschoten... een file van 5 kilometer, daar is een zwaan aangereden. In Limburg is een ongeluk gebeurd op de A76 van Geleen naar Heerlen. Tussen Geleen en Schinnen staat 4 kilometer.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 Het NOS Radio 1 Journaal Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Ik weet niet of u er al aan toe bent, maar er komt na de overige chipkaart een nieuwe kaart. Met chip, de kentekenkaart. De minister Schulz weet nu al dat die veiliger zal zijn dan de papieren versie. Hm, reactie zo van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Maar eerst naar de Nederlandse honkballers. Want die zijn op dreef op het WK in Panama. Oranje versloeg 25-voudig wereldkampioen Cuba met 4-1 vannacht. Eerder werd al gewonnen van de regerend wereldkampioen Amerika... en Olympisch kampioen Zuid-Korea. Maar het is nog iets te vroeg voor champagne, zegt de bondscoach Brian Farley. Wij hebben net ontdekt dat wij zitten op dit moment in de finale Dat is zaterdag. Dus uh, uh, we hebben nog werk te doen. Aha, dus er kan nog niet gefeest worden... Nee, nog niet. nog niet. We moeten wat wedstrijden gespeeld morgen en het uh, bepaalt uh, tegen wie wij gaan spelen in de finale. Er zijn nog uh, twee misschien drie kandidaten voor de finale en uh, daar moeten we afwachten. Maar wij zijn in ieder geval verzekerd. Ja, en u bent in een winning mood, kan ik mij voorstellen. Hoe komt het dat Nederland het zo goed doet? Nou, je hebt een uh, groep jongens die op dit moment speelt uh, uh, qua fysiek en uh, fantastisch. Er zijn uh, drie grote elementen in de handbal. Dus, uh, je, je werpers, je pitching natuurlijk, die, uh, die moet gewoon uh, uh, tegen goede men gewoon uh, uh, ja, de, die, die, die, uh, de nullen op de, op de, op de boord houden. En dan heb je natuurlijk je verdediging en, en uh, op het juiste moment slaan. En dat doen we met die drie elementen op dit moment fantastisch. Maar het sterkte... Uh, de van deze team is de uh, mentale vaardigheden, uh, vind ik. Uh, en, en het feit dat uh, en, uh, ze, vinden, ze vinden het, uh, uitdagingen heel mooi en uh, ze willen gewoon tegen iedereen spelen. Ze zijn de ja. van niemand. Dus, ja. het, zit, het zit tussen de oren vooral goed, zegt u. Heel vaak, dat is uh, sport op het topniveau, natuurlijk. Is het uh, geloof in jezelf en het geloof dat je dat kan. En uh, dat geeft je wel. Uh, een uh, grote voordeel als je in jezelf gelooft. Natuurlijk. En als je tegen zo'n grote tegenstander als Cuba moet, wat, wat is dan uw tactiek? <laughs> in het verleden overleven. Aha. Maar uh, nu niet meer. Het is, uh, het is een fantastische ploeg met veel talent. De slagploeg die is uh, uh, heel indrukwekkend. Um, we hebben gewoon een, uh, een, een werpersprestatie van Orlando Intima vandaag, die heeft bij ons gestart. Die deed het uh, ongelooflijk goed. En, uh, en dan uh, ja, wij kwamen we met, uh, met Leon Bordeaux uh, als closer en uh, hij deed het ook fantastisch. Maar ja, Cuba is een team waar je weinig fouten kan maken, want die, die hebben altijd de mogelijkheid uh, om terug te komen met fantastische uh, spelers. Dus ja, we moesten gewoon onze, onze beste wedstrijd spelen. Ik hoop dat we het nog een, nog, uh, nog een keer kan doen op zaterdag, want... Uh... Daar is een groot kans dat Cuba weer uh, in de finale naast ons gaat zitten. Oké, okay, dus het, de kans is groot dat, dat Cuba uw tegenstander weer is in de finale. Ho hoopt u daar ja, ook op? Cuba, Cuba moet nog twee wedstrijden spelen. Die moeten morgen tegen Panama. En, uh, en uh, s avonds moeten ze tegen Canada. Dat is wegens heel veel regen hier in Panama. Ze dus moeten twee keer op een dag spelen morgen. Wij moeten één keer tegen Venezuela. Uh, maar zoals ik zei, we zijn al verzekerd van de finale. Dus Cuba moet... Uh, moet zeker tegen Canada winnen. En uh, er zitten alle, allerlei verschillende formules om, uh, om dat te bepalen wie, wie naar de finale gaat. Uh, maar dat is op dit moment hun probleem. Wonscoach Brian Farley van de Nederlandse Hongballer. Zaterdag staan ze dus in de finale van het WK in Panama. Uh, dat is in de nacht van zaterdag op zondag Nederlandse tijd. En u hoorde het, de tegenstander is misschien wel Cuba. Want die komt uit de wedstrijd Canada-Cuba. Dan naar de ID-kaart, de chipknip. Um, na al deze kaart, overheid chipknip, komt de overheid met een nieuwe kaart. De kentekenkaart. Die kaart moet het papieren kentekenbewijs vervangen. Het is handiger, denkt minister Schultz van Verkeer. Alle gegevens van de wagen komen er digitaal op te staan. En elke kaart krijgt ook nog eens een unieke pincode. En zonder die code kan de auto niet worden doorverkocht. Dat zou de handel in gestolen auto's lastiger maken. Minister Schultz heeft het ding al in de hand... Nou, eigenlijk willen we in plaats van die papieren, kentekenbewijzen die er waren... nu gewoon een, een soort creditcard-achtige kaart uh, voor de mensen ter beschikking stellen. Dat is veel makkelijker, kunnen ze veel makkelijker bij zich dragen. Op deze kaart komt uh, zowel de naam als uh, het kenteken te staan. En daardoor kun je gewoon heel snel uh, je gegevens laten zien. Dat heb je altijd bij de hand. Is het alleen maar gemak of is er nog een andere reden om over te gaan op dit uh, creditcard-formaat? Nou, gemak is een hele belangrijke, maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook weer gewerkt aan een veiliger variant, waardoor je minder kunt frauderen met, uh, met gestolen auto's bijvoorbeeld. Er zit ook een chip op, er zit een code op en uh, die code moet je ook kennen om de auto weer aan een ander door te kunnen verkopen. Is dat echt veiliger dan wat we nu doen? Dat is veiliger dan wat we nu doen. Uh, kaarten zijn natuurlijk altijd uh, weer aan, aan allerlei pogingen tot kraak onderhevig. Maar dit is in ieder geval een veiliger variant dan de huidige kentekenbewijzen. U zegt uh, onderhevig gaan kraken. Uh, de OV-chip is al een aantal keren gekraakt. Kan dat hierbij voorkomen worden? Of krijgen we dezelfde moeilijke geschiedenis. Ja, ik zeg altijd, niets is onkraakbaar. Zeker met de nieuwe technologieën die je altijd uh, hebt. Maar dit is in ieder geval weer een stuk veiliger dan de vorige variant. Uh, en zoals u weet is er ook bij de OV-chipkaart nu een nieuwe variant uh, in omloop... die alweer uh, een stuk minder makkelijk te kraken is dan de vorige variant. Ja. Vaak speelt privacy ook nog een rol bij de toenemende digitalisering. Er wordt vaak geklaagd dat de grip van de overheid op de burger... op talloze manieren juist steeds groter wordt door dit soort projecten. Hoe zit dat met deze kaart? Hier staat je naam op, staat je kenteken op. Dat zijn dingen die nu ook op je kentekenbewijs staan. Dus wat dat betreft verandert er niet zoveel. Alleen nu staat het op verschillende kentekenpapieren. En zo meteen staat het op één kaart... We moet alleen zorgen dat we hem niet kwijtraken. Uh, nou, als je hem kwijtraakt, dan is het probleem nog niet zo groot. Dan moet je natuurlijk een nieuwe aanvragen... omdat je altijd moet kunnen aantonen dat uh, de auto ook van jou is. Maar uh, zolang de uh, code maar niet kwijtraakt... en die code die heb je gewoon nodig als je auto weer wil verkopen. En die code die staat niet op die kaart? Die krijg je erbij. Het is net zo simpel als met een gewone pinpas. Met ingang van? Uh, deze kaart wordt uh, in de loop van 2013 geïntroduceerd. Oké, okay. pincode. Onthouden? Pas niet kwijtraken. Minister Schultz van Verkeer, dat tegen Hans Andringa. Um, ik ben benieuwd naar de reactie van Guus Wesseling, directeur van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want, dat is zo'n beetje de belofte van Schultz... dat het um, moeilijker gaat worden om op deze manier gestolen auto's te verkopen. Wat denkt u? Heeft u daar verduzie in? Ja, we hebben uitgebreid uh, met, uh, gekeken samen met de RDW die het moet gaan uitvoeren naar, uh, de, naar het ontwerp. En uh, wij zijn blij met, uh, met deze ontwikkeling. Uh, het wordt inderdaad veel moeilijker om, uh, om autotopieren na te maken. Want waar zit hem de kracht in wat u betreft? De kracht zit hem in, uh, in, de, in, de, in de pinpas, in de, de, de chip die, uh, die erop zit. Um, kijk, het is nu zo dat je een, een kentekenbewijs, althans een professionele crimineel, die kan een kentekenbewijs heel makkelijk uh, namaken. Daar, uh, daar moet je wel wat voor in huis hebben, maar je kunt uh, de, de huidige papieren kentekenbewijs kun je namaken. Ja. Uh, dat komen we internationaal ook tegen en met deze, met deze nieuwe uh, techniek. Uh, zal dat een heel veel stuk moeilijker worden. Maar de heren zullen het wel gaan proberen. Ja, dat wil ik zeggen. Dat hebben ze bij. We hoorden dat hans gaat ook zeggen tegen schuld. Uh, geprobeerd natuurlijk met de overchipkaart, chipkaart Meerdere keren. Dat is ook relatief gemakkelijk gelukt. Maakt u zich daar dan geen zorgen over? Nou, ik maak me in zoverre uh, uh, niet zoveel zorgen... omdat wij uh, de RDW kennen als uh, de beste Speler van het Europese team. Als er een land is waar uh, de kentekenmaterie uh, in goede handen is. en goed wordt doordacht en uitgevoerd. dan is het Nederland wel. Ik maak me veel meer zorgen over andere landen. Mm -hmm. Ja, oké, okay. maar je kunt het goed uitvoeren. maar de chip op zich, een chip is natuurlijk altijd kwetsbaar. Een chip kan gekraakt worden. Ja, dat klopt. Alles, alles wat, je, wat je maakt en wat uh, dient uh, tot bewijs van enig uh, goed... en enig goed is in dit geval een, soms een hele dure auto van meer dan een ton... Uh, ja, daar, daar gaan aanvallen op, op plaatsvinden of, of dat uh, veranderd kan gaan worden. En ook ik ben heel benieuwd... Uh... Dat men uh, straks weer uit de kast gaat halen. Ja. Dus he, uh, ik ben het eens met, uh, met de minister, dat je de 100% zekerheid heb je nooit, maar je kunt het wel zo moeilijk mogelijk maken. Precies, en u zegt in feite deze chipkaart, want dat is het, um, zal in ieder geval veiliger zijn dan de papieren versie van het kenteken. Want dat is veel te gemakkelijk, daar is veel te gemakkelijk mee te knoeien. Ja, dat is ook wel gebleken. Kijk, er zijn blanco kentekenbewijzen gestolen, uh, her en der in het verleden. Uh, nou, die kunnen nog steeds gebruikt worden. Uh, sommige, uh, nou ja, ik wil niet ingaan op de technieken die men gebruikt, maar zo'n zo pas is, is uh, veel meer moeilijker. Oké. Okay. Um, gaat dit nog problemen opleveren bij grenscontroles, denkt u? Nou, weet je, je wordt zo weinig gecontroleerd op je autopapieren. Uh, dat is nu al niet, dat gebeurt veel te weinig, vinden wij. Uh, dus ik verwacht daar geen, uh, geen grote verschuivingen. Okay. Wordt er in andere landen al gebruik gemaakt van zo'n chipkaart? Weet u dat? Ja, Oostenrijk en Slovenië hebben zo'n kaart. En uh, nou, die zijn daar nu een tijdje mee bezig. Uh, en het, het probleem wat, wat zij hebben, dat, is, uh, dat zijn toch de overschrijvingen in het buitenland in andere landen. Hmm en dat nou ja dat probleem dat dat is dat hebben wij uitgebreid met RDW besproken en de, de kaart die dat duurt nog even dus dat soort procedures tussen nu en 2013 daar daar wordt naar gekeken ja 2013 dat duurt nog eventjes hè is ja. dat is dat jammer wat u betreft? Ja, nou ja, misschien is de berichtgeving een beetje, een beetje te vroeg, maar uh, ja, je moet het wel heel goed doorpraten en heel goed bekijken. Er zijn de consultaties geweest met de autobranche, met de verhurenbranche, met de leasebranche, met, uh, met de stichting AVC van mij. Uh, daar zijn allemaal suggesties en opmerkingen uitgekomen en als je die goed wilt verwerken, ja, dan, dan moet je toch een zorgvuldig aanlooptermijn nemen. Ja, zeker als je debakel zoals met de ov wil vermijden. Ja, dat moet je niet willen hebben. En ik weet dat men dat ook absoluut niet wil hebben, dus daar, daar wordt met kracht opgewerkt. Goed. Guus Wesselink, directeur van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Dank u wel. Ja. Vorige week werd in een kofferbak het lijk van een man gevonden. En het is nu duidelijk dat hij de lijfwacht van Willem Holleder was. U hoort zo de details van onze redactie. Eerst naar Edwin Gerritsen met een druk of een rustige ochtendspitter. Uh, nou, wat minder druk dan normaal. Voor de Lader. vrijdag dan? Hè? Ja, voor de vrijdag. 20 kilometer file in totaal en die files worden korter. Twee files vallen op. Op de H1 van Amsterdam naar Amersfoort is een zwaan aangereden. Tussen Knoop het Eemnes en Afrit Bunschoten zat daardoor 5 kilometer file. En op de A15 Rotterdam-Gorkum staat tussen Oblastendam en Sliedrecht drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Nou, maar Robin Visser is vanochtend al overal geweest aan de ontbijttafel bij een kinderopvang. Centrum. En nu? Waar ben je nu, Mark Robin? Ja, ik dacht, nou ja, goed, ik moet een plek zoeken... Waar de, mensen, waar de mensen druk zijn en waar je mensen tegenkomt... die dan weer niet zo druk zijn. Waar vind je nou die combinatie? Dat is natuurlijk op de markt. Want de marktkooplui, had ik zo bedacht... die moeten natuurlijk al heel vroeg op. En dan komen de klanten, boodschappen doen... en die hebben over het algemeen, ja, denk ik dan... die doen dat in hun vrije tijd. Of mevrouw Kloin, ik weet niet of je dat zo mag samenvatten... want huishouden is eigenlijk ja. ook een vorm van werk, toch? Ja, dus onder het huishouden valt... Te, Inderdaad ook het doen van dagelijkse boodschappen, maar de markt zit daar natuurlijk een beetje tussenin. Ja. Heeft ook wat meer een een uitje of zo. Ja, een uitje. Mevrouw Kloeien ja. is onderzoekster van het SCP. En ze heeft uh, groot onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding van, uh, van de Nederlanders. En daaruit blijkt dat wij over het algemeen, in vergelijking met de landen om ons heen. wat meer vrije tijd hebben. en wat minder werken. Niet doet, u ook, bent, doet u dit in uw vrije tijd of bent u aan het werk? Nou, ik ben niet echt aan het. Het is geen vrije tijd. Nee. Maar ook geen werk. Nee, ik moet voor mijn dochter, die heeft een feest. Ja. Hij die gaat viskoekjes maken. Viskoekjes? Dat is een joods iets, viskoekjes. Oh, wat leuk zeg. Ja. En hoeveel viskoekjes moeten het worden? Nou, ik denk dat er wel 200 gaan worden. 200 viskoekjes? Even naar de vishandelaar. Want dan moet deze mevrouw ja, toch een mooie prijs krijgen voor 200 viskoekjes. Ja, 200 viskoekjes, dat is een leuke, uh, leuke deal. Ja, hoeveel hoeveel de kilo moet daarin? Maak je hele, uh, speciale, hij maakt een hele speciale prijs. Dat is een hele mooie prijs. Zeg meneer de visboer, hoe laat bent u opgestaan vanmorgen? Vier uur. Vier uur. En hoe lang is uw werkdag? Rond de 14 à 15 uur. 15 uur, dat is niet gemiddeld, hè, mevrouw dat de onderzoekster? Is, uh, absoluut niet gemiddeld. Deze meneer is een hele grote uitzondering uh, in ons onderzoek. Ik ja. lees tot mijn stomme verbazing dat wij gemiddeld 5,5 uur vrije tijd per dag hebben. Ja, om te slapen misschien. Nee, dat is slaapbevat, dan weer niet onder, hè? Nee, valt onder persoonlijke verzorging, zo noemen wij dat. En dat duurt uh, nou ja, zo'n 8 uur per nacht, maar dat is dus niet vrije tijd. Uh. 8 uur per nacht, dat is een, uh, dat is een droom. Dat is geen ja? slapen, dat is een droom. U ziet ook een beetje pips. Nee, joh, dat valt nee, nog wel mee. Oh, ja. Dat is uw normaal, ja. ja. dat komt omdat ik geen zon heb gehad deze zomer. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar zeg, 5,5 uh, uur vrijheid. het gaat natuurlijk om gemiddelden. Hè? Uh, alles wordt meegeteld, ook de weekenden. Juist, klopt. En het gaat ook nog zelfs om dingen als vrijwilligerswerk, mantelzorg. Als je het echt hebt over wat doen mensen ter ontspanning... is het ongeveer 4,5 uur per dag. Er zijn een aantal landen waar mensen meer vrije tijd hebben. Onder andere België en Finland. Maar Nederlanders volgen wel heel snel daarna. Ja, dus we doen het in dat opzicht uh, helemaal niet gek. Nee, we doen het niet gek. Dat is fijn om te horen. U werkt wel erg hard. Nou ja, ik werk hard. Ik werk veel. Ja. ja. Oh, wacht even. Er is een verschil tussen veel en hard. Uh, dat, dat zit ook wel wat in. Ja, er zit wel een uh, verschil. Vind je ik hebt zelf. natuurlijk piekuren. Je moet ochtends uh, je hele kraam opzetten. En dan heb je daarna weer wat, wat rustiger. Ja, dan hebben we meestal een half uur of een uur waarbij we rustig kunnen kijken naar... Ja. Uh, uh, of uh, hoe de, hoe de, uh, de uitstalling uh, ja. moet zijn. En uh, praten met radio. Praten met radio. Is die mevrouw inmiddels geholpen? Bent u nou geholpen, mevrouw? Ik ben geholpen. Wat is het nou geworden? Wat, wat, Ik uh, heb kabeljauw gekocht. Uh, voor een goede prijs? En uh, Ze hebben er wat afgedaan, ja. En uh, wat, wat, wat kost dat nou dan? Ik heb 6 kilo voor 37 euro. Het lijkt mij... een hele... Wel met, met de kop gaan? Ja, je moet er wel wat voor doen. Je moet er wel wat voor doen. Kom op. <laughs> Je krijgt zelf zin om te koken als je dit allemaal zo ja, ziet. Ja, heerlijk ziet het eruit. Absoluut, ja. Heerlijk. Ga vanavond vis eten. Uh, ik ook, ja. <laughs> Eet smakelijk dan maar. Groeten uh, vanuit Den Haag en uh, ontspannen hè? op zijn tijd. Heel belangrijk. Ja. Gelukkig herfstvakantie voor de deur. Lekker het weekend in Komt zo. Komt allemaal goed. Ja. Maak Robin, dankjewel. Um, al jarenlang is Japan een van de succesvolste turnlanden.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 There are um, many regional and national competitions. Het heeft te maken met veel wedstrijden, competitie. So um, in order to polish the skills, um, instructors, masters of the gymnast is um, very crucial. En de trainers ook heel belangrijk, zijn van hoog niveau. The Japanese instructors are very much enthusiastic to um, learn the new skill and the new technique. J, okay. number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 Dat dus. Edwin Cornelissen ging eens kijken... op zo'n Japanse highschool waar ze turntalenten opleiden. Het is vijf minuten voor half tien. We moeten nog even naar het verhaal over uh, dat lijk in die kofferbak. Een dode man werd vorige week in een kofferbak... van een uitgebrande auto gevonden. Dat blijkt de bodyguard van Willem Holleder te zijn. De auto stond op een afgelegen zandweg in de buurt van de A58 bij Oorschot. En door een DNA-test heeft de politie nu ontdekt wie deze man was. Wie er achter de moord zit, is nog niet duidelijk. De politie heeft een oproep gedaan, zegt Els Reinders van de politie Brabant Zuidoost. Dat ging uh, met name over twee jerrycans uh, die bij de verbrande Audi A4 uh, zijn aangetroffen... Uh, het ging om stalen jerrycans. En die jerrycans die hebben ieder een inhoud van 20 liter. En het team uh, heeft een oproep gedaan... of er mensen zijn die mogelijk dergelijke jerrycans missen. Of dat iemand uh, heeft waargenomen dat recentelijk bij een tankstation... twee van dergelijke jerrycans met benzine zijn volgetankt. Nou, de politie is dus druk bezig met het onderzoek. Justitieredacteur bij de NOS, Robert Bas. Um, Robert, wat weet jij van deze man? Wie is het? Nou, Sanol Tuna is een, een van de verdachten geweest, mede-verdachten geweest van Willem Hollede in het grote afpersingsproces uh, wat enkele jaren geleden heeft geroepen, je weet, uh, gelopen. Je weet wel, Willem Hollede is uiteindelijk toen veroordeeld tot negen jaar. Nou, er waren een aantal afpersingszaken die het Openbaar Ministerie bij elkaar had geveegd. Onder andere de afpersing van uh, de zakenman John Wijsmuller. Nou, lastig voor het Openbaar Ministerie was, is dat deze zakenman niets wilde zeggen dat hij werd afgepest. Hij ontkende het zelfs. Hij was zo bang, blijkbaar, dat hij helemaal niets hierover wilde vertellen. Tellen. Toen hij was...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 Nee, waarom niet? Maar hij, door de buitenwereld werd hij inderdaad ook gezien als nou ja, de, de lijfwacht van Holleder. Uh, maar, ik heb pas, waarom, waarom was het niet makkelijk om met hem te spreken? Nou, het was een wat norsige man, laten we het zo maar zeggen. Okay. En hij had het niet zo op de media. En, uh, en nou ja, hij, op een gegeven moment was hij op vrije voeten tijdens het afpersingsproces. Uh, uh, en uh, hij vond er ook wel tijd soms om eventjes met journalisten te praten. om zijn uh, visie te geven. wat er nou precies allemaal aan de hand was. Het was een imposante man en nou ja, heel duidelijk uit de, uh, uit de omgeving van Hollede. Nou, um, is de politie op zoek naar de dader, degene die achter de moord zit. Enig idee waarom toen hij vermoord zou zijn? Nee, dat is echt te uh, kijken voor mij op dit moment. Er uh, spelen allerlei uh, conflicten in die onderwereld. Uh, uh, je moet je niet voorstellen, die onderwereld is niet een soort piramideachtige organisatie. Met een top iemand met mensen eronder en zo. Nee, het zijn van die echt losvaste samenwerksverbanden. Dan werkt Pietje samen met Klaasje. En dan hebben ze weer ruzie met elkaar over partijdrugs. Het is echt afwachten van uh, wat hier nou achter zit. We weten natuurlijk wel een aantal jaar geleden speelde er een grote uh, nou ja, oorlog tussen verschillende groepen in de, in de onderwereld. Aan mm -hmm. de ene kant de zogenaamde Holland. Onze netwerken, Mensen zoals Hollede, Cor van Hout tegen de Joegoslaven. Of dat hier nog iets mee te maken heeft, ja, we weten het niet. Uh, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. En zijn naam wordt genoemd in het liquidatieproces, Robert. Wat is zijn betrokkenheid of, nou ja, vermeende betrokkenheid erbij? Nou ja, omdat hij uit de omgeving Willem Hollede is, duikt naam namelijk inderdaad wel een aantal processen verbaal op. Maar je moet je voorstellen dat liquidatieproces is eigenlijk een soort voortzetting geweest van het afpensingsproces. Uh, uh, proces. Uh, een aantal mensen werden, werden afgepest. Uh, nou, dat hebben we gezien. Dat was die vastgoedman Kees Houtman. Uh, uh, dus die zaak is in het afpersingsproces geweest. Maar Kees Houtman is later ook vermoord. En zit dus ook in het liquidatieproces, uh, die zaak. Nou ja, en daarom, de, de precieze rol van Toenaar nou, daarin is niet duidelijk. Maar je moet je voorstellen, dat hele dossier dat gaat om nou ja, tienduizenden pagina's aan stukken. Dus die naam komt er inderdaad voor. Ik kan niet op dit moment zeggen van wat nou volgens het Openbaar Ministerie zijn rol is geweest. Hij is in ieder geval. Geen verdachte in dat proces. Ah, oké, okay, nou dat is dan wel belangrijk om op te merken. Robert Bas, dankjewel voor jouw toelichting over de gevonden man... die dus Seno Tuna blijkt te zijn, de lijfwacht van Holleder. Tot zover het Radio 1 Journaal voor deze ochtend. Ik wens u een heel fijn weekend, alvast. Maar de dag gaat door op Radio 1 uiteraard. Bijvoorbeeld bij de collega's van de KRO. Carl-Johan de Zwart, vertel, wat heb je? Goedemorgen, Lara. Het is heel fijn dat het kabinet veel geld investeert in de snelwegen. Maar intussen ligt het regionale wegennet er verwaarloosd bij. En loopt de boel daardoor alsnog vast. De ANWB pleit zometeen eh, ervoor om ook heel veel geld te gaan steken... in die provinciale en gemeentelijke wegen. En vrouwen in Nederland lopen een kwart meer kans op kanker... dan andere Europese vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van de eh, Wereldge Gezondheidsorganisatie. Daar hoort u allemaal straks in KRO. Goedemorgen Nederland na het nieuws van half tien met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. De manier waarop Nederland omgaat met prostitutie deugt niet, zegt de Amsterdamse wethouder Asher. Bestuurders verzwijgen of ontkennen misstanden en doen alsof alles prima in noord is. Als zegt dat zeker de helft van de vrouwen gedwongen werkt bij vrouwen uit Oost-Europa, is dat aandeel nog veel hoger. Het papieren kentekenbewijs wordt vervangen door een kenteken-chipkaart. Nu staan de gegevens van het voertuig en van de eigenaar op afzonderlijke kentekendelen. Maar daarvoor in de plaats komt er één chipkaart die minder fraudegevoelig is. De kaart wordt in 2013 ingevoerd. Robert Bas vertelde er net al uitgebreid over. De man die vorige week dood is gevonden in de kofferbak van een uitgebrande auto bij Oorschot... blijkt een bodyguard en handlanger van Willem Holleder te zijn. Volgens de politie is het Sonol Toona Veroordeeld voor onder meer moord, afpersing en wapenbezit. En de Nederlandse honkballers staan in de finale van het WK. Op het toernooi zorgt het Nederlandse team voor een daverende verrassing. Door 25-voudig wereldkampioen Cuba te verslaan. In Panama werd het 4-1. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? ABV-verkeersinformatie. Er staat nog maar één file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knoop het 1 Nes en Afriet Bunschoten. Drie kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Pleidooi van de ANWB. Investeer meer in het lokale wegennet. Nederlandse vrouwen hebben een kwart meer kans op kanker... dan andere Europese vrouwen. Indonesië voert een verloren strijd tegen corruptie... en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Thijs Boedens is vanochtend in Den Helder. Een treurige dag voor de koninklijke marine. Vanwege de bezuinigingen wordt vandaag afscheid genomen van de mijnenveger Hellevoetsluis. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De kans op grote verkeersinfarcten neemt enorm toe door de slechte staat van de provinciale en gemeentelijke wegen. Dat blijkt uit een onderzoek van Bouwend Nederland. Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even voordat we over de wegen gaan praten, uw reactie op het nieuws van vandaag... dat het papieren kenteken wordt vervangen door een soort creditcard, een kentekenchipcard. Goed idee? Ja, dat is een goed idee. Uh, het is in ieder geval een stuk moderner. En ik denk dat het minder makkelijk uh, kwijtraakt, het is wat steviger, er zit een chip op en dat is ook erg belangrijk, want daarmee uh, worden de gegevens als het ware vastgesteld en vastgezet en daarmee uh, is de diefstal ook minder makkelijk uh, te doen. Dus ik hoop dat het ook een bijdrage levert aan uh, aan de fraudebestrijding in Nederland. Ja, fraudebestrijding. Want uh, bent u niet bang voor kraken? Dat kan tenslotte ook bij de OV-chipkaart. Ja, ik heb begrepen dat, uh, dat het een uh, chip wordt die als het ware gesield wordt. Dus uh, je moet hem ja. echt kapot maken, wil je hem uh, kunnen, kunnen kraken. Maar er zullen altijd uh, slimme mensen zijn die er iets mee kunnen. Dus laten we het maar eens eventjes uh, afwachten. Maar de richting is, uh, is goed. En dat papieren vortje, ja, dan heeft iedereen ja. altijd wel iets van... waar is dat ding gebleven als je moet verkopen? Ja, en dus ligt dat in, dan ook vanaf. in vier delen in het uh, kastje in de auto. Ja. Um, terug naar de slechte staat van de wegen. De kans op grote verkeersinfarcten neemt enorm toe door slecht onderhoud. Dat zegt Bouwend Nederland. Nou wil die organisatie natuurlijk heel graag asfalteren. Maar hoe vindt u dat het is gesteld met de provinciale wegen? Ja, er zijn eigenlijk twee, twee aspecten. Dat is het onderhoud van de wegen... en het uh, op orde brengen van, uh, van de wegen. Nou, het eerste punt, uh, daar zegt Bouwend Nederland van... van nou, ik, ik, ik heb daar zorgen over. Wij krijgen ook wel klachten... Uh, als, als ANWB van de, van de staat van onderhoud, met name na die twee strenge winters die we gehad hebben, dat Wat dat niet wel goed is. Uh, Wat zijn dat voor klachten? Ja, dat er dan scheuren in de weg uh, komen en van die gaten, dat en elke keer als er een auto of een, een zware vrachtwagen overheen rijdt, dan wordt dat als het ware groter. Dus dan voel je je, je schokdempers erop ja, knallen. Dat, dat is gewoon niet goed. En in, in een vorstperiode, en dan gaan we toch weer naartoe, en de winter komt onverwacht, uh, dan. Um, dan wordt het alleen maar erger. Ja, dat is heel vervelend. Maar heeft dat ook uh, nou ja, verstrekkende gevolgen... voor, voor het hele de omloop van het verkeer, de doorstroming? Nee, wat, wat op een gegeven moment kan gebeuren... is dat het onderhoud zo slecht is... en dat kan aan de weg zijn... maar met name ook aan uh, wat heet kunstwerken, dus viaducten... Uh, dat die weg eruit gehaald moet, uh, moet worden. Ja. De Rijkswaterstaat heeft daar ook ervaringen mee... onder andere met, uh, met de Hollandse brug. Nou, dan zien we hoe uh, ja, ingewikkeld het is om een omleiding uh, te, te beleggen. Dus dat, dat kan heel problematisch worden. Nou, investeert dit kabinet, en ook het vorige kabinet trouwens, uh, vooral in de snelwegen de afgelopen jaren. Dat is toch een goede zaak? Ja, er is heel veel uh, goeds, uh, goeds gebeurd. De A2 is eigenlijk wel het grote voorbeeld. En dat is bijna klaar, van Amsterdam naar, uh, naar Maastricht... Uh, nou dan zie je ook wat het betekent als je op een goede manier uh, investeert, het goed onderhoud uh, doet. Ja, Dan gaat het doorlopen. Maar ja. Ja, het hele wegennet is eigenlijk net als je, als je lichaam. Je hebt uh, hoofdaders en, en kleine adertjes. En ja, die kleine adertjes die moeten ook uh, goed worden onderhouden. En da daar is de provincie voor. Ja, want anders loopt de hele zaak alsnog vast. Maar die provincie heeft een probleem. Uh, die is namelijk gekort. Het provinciefonds, gemeentefonds, de overheid geeft ze minder geld. En dus kunnen ze minder geld steken in de regionale uh, en gemeentelijke wegen. Ja, maar als ik kijk naar de opcenten die elke uh, automobilist betaalt. Uh en die opcenten, die gaan rechtstreeks naar de provincie toe... dan zijn die, worden die gelden absoluut niet besteed aan het onderhoud en het aanleg van, van wegen. Dus ik vind dat daar zeker nog, nog rek in, in zit. Als je de automobilist laat betalen... mag je hem ook verwachten dat hij een kwaliteitsproduct terugkrijgt. En dat gebeurt op dit moment gewoon niet? Nou, in ieder geval onvoldoende. Uh, we zien ook dat de provinciale wegen... de meest onveilige wegen zijn van het totale wegennet. Ja, daar is wel veel in geïnvesteerd hè, in die veiligheid de afgelopen jaren. Nou, er is veel geïnvesteerd in, uh, in rotondes. Maar ja. als je... Als je kijkt naar de, de middenbermbeveiliging. als je kijkt naar de beveiliging, de, de, het verharden van de zijkanten van de weg, daar is echt nog wel een slag te maken. Ja, nou ik zou dus zeggen dan, uh, u moet bij de provincies aan de bel gaan trekken. En dat doen we ook met een zekere, uh, zekere regelmaat. En dan horen we inderdaad ook dat verhaal, maar wij houden wel, wel vast en vol. Ja, nou is de verwachting, uh, blijkt ook uit dat onderzoek van Bouwend Nederland... dat de verkeersdruk op het uh, onderliggende wegennet, dus die regionale en uh, gemeentelijke wegen... de komende vijf jaar alleen maar zal toenemen. Meer nog dan op de snelwegen. Hoe kan dat? Ja, die onderbouwing die ken ik niet helemaal, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat als de, de industrieterreinen ietsje verder van de snelweg worden neergelegd, ja. dat dat onderliggende wegennet meer gebruikt gaat, gaat worden. En wat wij ook vinden is dat het onderliggende wegennet meer in een totaal systeem moet worden opgenomen, waardoor het totaal systeem robuuster wordt, sterker wordt en waardoor je ook omleidingen kan doen. En dat zal ook het onderliggende wegennet meer belasten. Ja, wat voor gevolgen heeft dat? Nou, als dat uh, wegen net robuuster wordt, dan uh, kan het tegen een stootje... Dan heb je minder snel files, dan kan je ook makkelijker omleidingen organiseren. Doe je dat niet, dan zal alles op de, op de hoofdwegen worden af, uh, afgeleid. Maar dan kom je eens toch bij een op- of een afrit. Ja. En als het daar niet goed is, dan sta je daar in de file. Is het niet een idee dat het onderhoud van alle wegen... en misschien ook wel de aanleg daarvan, dus de Rijkswegen, de Provinciale wegen... de gemeentelijke wegen uh, onder worden gebracht bij één ministerie... in plaats van dat het nu zo verdeeld is... Uh, tussen nou ja, de provincie, het Rijk... Nou, ik zou zeker de gemeentelijke wegen er niet bij doen, want dat is zo'n een heel ander metier. Dan zit je ook met, met de rioleringen waar je mee, mee zit. Dus laten we die er in ieder geval buiten houden. Maar ik vind er zeker iets voor te zeggen dat als er straks ook grotere provincies worden geformeerd... dat dus nadrukkelijk ja. gekeken wordt naar hoe kan die samenwerking tussen Rijkswaterstaat... en uh, de, de, de wegendiensten van de provincies uh, verbeterd worden. Verwacht u eigenlijk meer files in de toekomst uh, door dat slechte onderhoud... en door de gebrekkige aanleg van regionale en provinciale wegen? Uiteindelijk, als het er niet meer op gereden kan, kan worden... of het eruit gehaald moet worden, of het er zachter gereden moet uh, gaan, gaan worden... Ja, dan uh, is het probleem dat, uh, dat de doorstroming stokt. En dan krijg je dus meer, meer files. En we zien natuurlijk al dus, ja, de druk op de bedrijventerreinen. Ja. Nou, in de ocht-, ochtend- en avondspits is dat gewoon niet prettig om daar uh, op en af te moeten. Nee. Oké, okay, hartelijk dank. Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De PVV is boos op Greenpeace omdat de milieuorganisatie willens en wetens mensenlevens in gevaar zou hebben gebracht. Bij een actie tegen een kerntransport naar Frankrijk. Activisten zijn vorige week door de politie betrapt toen ze een kuil onder de treinrails aan het graven waren. Maar wat gebeurt er eigenlijk als een trein met kernafval ontspoort? Atoomfysicus Wim Turkenburg heeft het antwoord. Dan gebeurt er niets. Uh, de containers waarin het ruimtiefafval uh, zit, die zijn uh, buitengewoon uh, robuust. Dus die kunnen zeer extreme situaties aan. Dus er gebeurt helemaal niets. Vanuit veiligheidsoogpunt is dit absoluut uh, geen enkel issue, het transport. Uh, waarom Greenpeace daar tegen is, is omdat zij uh, geen voorstander is van kernenergie. Als trein- ontspoort is er geen enkel relatief gevaar uh, voor de omgeving of voor de betrokkenen uh, bij de trein. Die soep wordt dus niet zo heet gegeten. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland.kro.nl Voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Den Helder. Daar is vanochtend Thijs Boedens. In de marina van de Koninklijke Marine. Uh, ik lig hier voor twee mijnenvegers. De een is de Middelburg. En daar ga ik nu aan boord. En de ander, dat is de Hellevoetsluis. En de Hellevoetsluis, dat is een mijnenveger Waarvan vandaag, een treurige dag voor de Koninklijke Marine... afscheid wordt genomen in het kader van de bezuinigingen. Ik stap nu over van de Middelburg naar de Hellevoetsluis. Dag, meneer Van Gemeren, commandant van de Hellevoetsluis. Een treurige dag voor u. Goedemorgen en welkom aan boord van Hellevoet. Een treurige dag. Uh, ja en nee. Ja, we gaan natuurlijk een prachtig schip van, van Hare tijds marine gaan we, gaan we afstoten. Aan de andere kant, uh, we gaan door met, met uh, nog genoeg schepen om onze taken te kunnen vervullen. Dus in die zin, uh, ja en nee. Ja, wat gaat er nou gebeuren met het schip? Is nog onbekend. Het schip uh, kan uh, of worden ontmanteld, uh, zodat we reserveonderdelen opbouwen voor, uh, voor de resterende mijnenjagers. Anderzijds uh, kijken we ook naar de opties voor verkoop aan, aan andere geïnteresseerde landen. Ja, als we nou even hier, we lopen op het, over het achterdek. Uh, ja, u bent uh, niet zo heel lang commandant geweest, maar wat zijn nou de, uh, ja, de operationele taken geweest van dit schip? Ja, het schip is een mijnenjager en, en dat woord zegt eigenlijk al alles. Uh, dit schip is 25 jaar lang bezig geweest met het opruimen van, uh, van explosieven. Onder andere op uh, de Noordzee waar nog veel uh, oud materiaal van, van de vorige oorlogen uh, ligt. Maar het schip is ook ingezet uh, om, om samengesteld op te werken met uh, nato flotilies Met andere mijnenbestrijders. Om uh, ook in andere gebieden waar veel uh, munitie ligt om dat allemaal op te ruimen. Ja. Uh, nu hebben, uh... Nu zijn er al geluiden geweest dat de operationele taken, het ruimen van de mijnen, in gevaar zou kunnen komen, juist omdat die mijnenvegers afgestoten worden. Deelt u die mening? Uh, nee, eigenlijk niet. Kijk, feit is wel, als je van tien naar zes uh, exemplaren gaat... dat je dan in capaciteit gewoon naverant uh, afneemt. Uh, aan de andere kant, uh, we doen het allemaal niet alleen. We werken uh, nauw samen met de, met de Belgische marine... die ook hetzelfde type uh, mijnenbestrijder hebben. Daarnaast werken we veel samen met onze NATO-partners. En, en al die uh, capaciteit tezamen is, mijn zin is, nog afdoende om de aanwezige dreigingen uh, aan te kunnen. Ik loop even verder over het dek naar twee bemanningsleden van de Hellenvoetsluis. Uh, dat zijn Ed Bontjer en uh, jachtofficier, moet ik zeggen, een Frietje. Een jachtofficier. Mijn en jachtofficier. Is dit voor jullie ook een uh, ja, bijzondere, misschien wel een treurige dag? Ja, zeker. Absoluut. Kun is... je uitleggen waarom? Nou, Het is uh, toch zonde om uh, een van uh, onze schepen uit uh, dienst te moeten stellen. Het heeft een uh, lange geschiedenis. En uh, ja, toch uh, zonde om zo'n periode af te moeten sluiten. Ja, wat doet een mijnenjachtofficier precies? Een uh, mijnenjachtofficier uh, is werkzaam in de commandocentrale... en uh, voert vanuit uh, daar uh, de operatie. Ja. Meneer uh, bondje. u bent verantwoordelijk voor de systemen... voor de aandrijving, dat soort zaken. Uh, ja, doet het nou pijn als zo'n schip eigenlijk al helemaal ontmanteld is? Ja, je steekt natuurlijk behoorlijk veel uh, energie in. Gewoon in de loop van de tijd constant onderhoud geven. En als je nu... Uh, ja, als je kijkt nu nou, dat hij nu uit dienst wordt gesteld, ja, dan doet het natuurlijk wel pijn. Ik ga nog even naar uh, commandant van Gemer. We kijken hier zo uh, de zee op. Er dus varen wat schepen uit. Uh, dat zal voor deze hele voetsluis uh, in ieder geval niet meer in dienst van de koninklijke marine uh, uh, gelden. Ja, straks, rond een uurtje of half elf dan gaat het een en ander gebeuren, uh, ceremonieel wordt er een afscheid genomen. Wat gaat er gebeuren? Als er een schip van, van Haremais uit dienst wordt gesteld, dan uh, halen we uh, traditiegetrouw alle vlaggen omlaag. Uh, we hebben een vlag op het achterschip zometeen hangen, een vlag in top en een vlag op uh, de voormast van het schip, de Geus. Die worden omlaag gehaald en dat is dan daarmee uh, een symbool voor het uitdienststellen van, uh, van de eenheid. Uh, tevens zullen we de scheepsbel van het schip, een, een attribuut wat, uh, waar nogal een traditie aan hangt, zullen we overhandigen aan uh, de, de gemeente van Hellevoetsluis. Omdat dit schip ook Hellevoetsluis heet? Ja, het uh, voert de naam van de, van de gemeente Hellevoetsluis. Dat heeft te maken met uh, de historie, 80-jarige Oorlog. En de mijnjagers zijn naar uh, steden vernoemd... die in, in die periode een belangrijke rol speelden in het verzet tegen de Spanjaarden. Nou, veel succes zometeen met het ceremonieel afscheid van de Hellevoetsluis hier in Den Helden. Bijdrage was dat van Thijs Boelens. Straks een onuitroeibare Indonesische ziekte, corruptie. Maar de overheid gaat daar nu echt werk van maken. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1947. Voor de eerste keer, except in Dive, een man heeft een airplane faster dan de speed van zon. Op 14 oktober 1947 vloog de Amerikaanse piloot Chuck Yeager... met zijn Bell X-1 als eerste mens sneller dan het geluid. Volgens luchtvaarthistoricus Kees Steiger een historische stap vooruit. In de ogen van Chuck Yeager zelf gewoon een van de vele testvluchten. Stelt u eens voor een woestijn, zand, hitte, schorpioenen... en een supergeheim project. Een project van de Amerikaanse luchtmacht... samen met de NASA om de geluidsbarrière doorbreken. Onze Chuck Yeager, de vlieger van de X-1, uitgekozen omdat hij een ongelooflijk goede vlieger was. Een boerenzoon overigens, niet gestudeerd, bij toeval in de Amerikaanse luchtmacht terechtgekomen. Na de oorlog als testvlieger aan de gang gegaan op een godverlaten plaats vergeven van zand, één betonnen baan en een aantal schuren. Op 14 oktober stond een bommenwerper B-29 klaar... met daaronder, onder zijn vleugel, een X-1-raketvliegtuig. Chuck Yeager nam plaats in dit vliegtuig... en hij werd naar een hoogte van zo'n 8000 meter gebracht. En op die hoogte werd hij losgelaten... Alles wat hij hoefde te doen was op een knop drukken, waardoor de raketmotor zou gaan starten. En dat gebeurde dan ook. There she goes, a big moment in a history-making flight. Now she's approaching the barrier. The speed of sound at 35,000 feet is 660 miles per hour. Through the sound barrier, the first time ever in level flight. Hij was er doorheen. Een mijlpaal een nieuwe mijlpaal bereikt in de luchtvaartgeschiedenis. En een interessant detail van Chuck Yeager is toch eigenlijk wel... dat hij de vlucht met de X-1 op 14 oktober 1947 bijna niet gemaakt had. Een paar dagen voor deze vlucht kwam hij ten val. Hij viel van zijn paard en hij kneusde daar een aantal ribben mee. En dat was zodanig dat hij eigenlijk van pijn... ...helemaal niet in staat was om dat vliegtuig te besturen. Er waren maar twee mensen op de hoogte hiervan. En dat was zijn, flauw, zijn vrouw uh, uh, Glennis en zijn uh, mechanicien. En zijn mechanicien had een, een hulpmiddeltje gemaakt voor hem. Het was voor Chuck Yeager namelijk onmogelijk om de cockpitkap van de X-1 te sluiten. Dat kreeg hij vanwege pijn aan zijn ribben niet voor elkaar... En door middel van een, een stuk van een bezemsteel, jawel, het was allemaal high-tech, in die dagen ook al. Met een bezemsteel heeft hij die kap wel kunnen sluiten. En daarna heeft hij zijn recordvlucht uh, gemaakt. En is hij in de, uh, de geschiedenis uh, ingegaan. als uh, de eerste mens die de geluidsbarrière heeft doorbroken. De barrier was something that people feared. En well. you, you didn't fear it. Well, I that was mijn job. Duty enters into it. You got a job to do, you do it. Just like fighting a war. Whether you could or not, that didn't enter into the picture. Luchtvaarthistoricus Kees Steiger over de boerenzoon Jacquier die op deze dag in 1947 als eerste mens de geluidsbarrière doorbrak. Het is bijna 8 minuten voor 10. Indonesië staat aan de vooravond van een bijzonder belangrijke gerechtelijke uitspraak... in een corruptieschandaal. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Harry Sabarno... krijgt mogelijk 20 jaar cel voor het verduisteren van overheidsgelden. Correspondent Wilma van der Maat in Indonesië. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dit zo'n belangrijke zaak? Nou, het gaat hier om een zogenaamde grote vis die is gepakt. Het was een ex-generaal onder Soharto. Hij was twee keer minister in het kabinet van, van Mekawati. En hij zou geld dat bestemd was voor de aanschaf van brandweerauto's in zijn zak hebben gestoken. Nou, als deze voormalige minister Sabarno dus voor twintig jaar naar de gevangenis gaat... dan hoopt het land te kunnen laten zien dat het dus wel degelijk in staat is om corruptie hard aan te pakken. Want dat gebeurt tot op heden niet echt? Ik bedoel, er is toch een aantal jaren geleden, herinner ik me, die anticorruptiecommissie opgericht? Nee, het is eigenlijk een neus. Als je hier de kranten ochtends openslaat, dan zit het eigenlijk allemaal... Zijn het allemaal verhalen over processen en nieuwe schandalen over hoge ambtenaren en politici die geld hebben achterover gedrukt. Er staan op dit moment maar liefst zes ministers onder verdenking van corruptie. Tegen veertig parlementsleden loopt een onderzoek. Maar die mogen gewoon in functie blijven. En als ze worden veroordeeld, dan blijken ze s'nachts gewoon thuis te slapen in plaats van de gevangenis. Er kwam pas een journalist achter toen een van die vrouwen van zo'n hoge veroordeelde zwanger bleek te zijn. Terwijl in de gevangenis er geen seksueel contact mogelijk is. Dus nee, dat is Iedereen voelt zich hier een beetje bij de neus genomen. Ja, en dat is ook zo, want het is gewoon onderdeel van de cultuur, hoor je dan. Ja, kijk naar nou, president Zoharto, die was natuurlijk een hele goede leermeester als het ging om uh, hoe je corrupt moest zijn, hoe je met macht je vrienden kon kopen. Ja. Maar in ieder geval, onder zo hard werd het gecontroleerd. En nu zie je dat het eigenlijk één grote efferende wond is geworden... waar, nou om te zeggen, iedereen aan meedoet een beetje te sterk is... maar niemand schaamt zich er eigenlijk meer voor om corrupt te zijn. Loopt het hele land niet gewoon compleet vast... als je die uh, corruptie zo hard gaat aanpakken? Ik bedoel, het is ook een soort uh, smeermiddel. Nou, als je er met de mensen op straat over gaat praten, die beginnen er zo langzamerhand uh, genoeg van te krijgen. Ze zijn verschillende keren ook zelf de straat op, opgegaan om te demonstreren. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het internationale bedrijf, het bedrijfsleven, die begint het ook op te breken. Want kijk, een bedrijf zal het je nooit eerlijk vertellen, maar ieder, ook Nederlands bedrijf, heeft een soort uh, budget opgenomen. Dat noemen ze sponsorgeld. Dus welk contract hier ook wordt ondertekend, dan moeten ze altijd iets voor doen. Dat is een nieuwe auto die betaald moet worden, of een reisje voor de familie naar Bali. Ja. En je begint steeds meer te merken dat de bedrijven daar gewoon geen zin meer in hebben. Dus het is ook slecht voor de economie, dus het land moet wat doen. Maar hoe serieus moeten we dit nemen? Is dit offensief ja, misschien een beetje voor de bühne, of is het echt, gaan ze er echt werk van maken? Nou, hier hoopt men natuurlijk van wel. En vooral de journalisten staan ook echt als aarschierend te wachten... om te kijken wat er met deze Sabarno gaat gebeuren. Maar ja. nog in twee weken geleden is een van de, de, de hoogste rechters van het land... Uh, die echt haar werk heel serieus nam... en al verschillende hoge vissen de gevangenis in heeft gekregen. Ja, die wordt nu naar een hele kleine post... ergens op het eiland naar Sulawesi toegebracht. En dan weet je gewoon dat je uit bent gerang, gerangeerd. Dus het gevoel bestaat hier ook nog... ook met het verhaal van uh, hoge ambtenaren die in de gevangenis zitten... en zelfs met het paspoort van hun Gingen gokken in Singapore. Ja, Iedereen haalt zich toch zijn schouders op en denkt: het zal hier ook niet echt veranderen. Nee, men is, is eigenlijk een beetje murf, is men eigenlijk. Wat De gewone Indonesiër, wat, wat merkt die van die corruptie? Ik zou bijvoorbeeld heel graag willen dat, want het gaat echt over miljarden euro's die hier dus jaarlijks achterover worden gedrukt. Dat het land nog steeds als een ontwikkelingsland bekend staat. Ondervind jij het zelf ook aan den lijven, die corruptie? Ja, ik kwam bijvoorbeeld pas terug naar Indonesië en uh, ik nam mijn, mijn huisdier nam ik mee. En daar had ik alle papieren voor geregeld. En toen ik op het vliegveld aankwam, um, zeiden ze toch tegen mij: Ja, uh, die kat mag je niet zomaar meenemen naar huis. Daar moet je toch eerst geld voor betalen. En dat gebeurt er niet op het vliegveld zelf, want daar hebben ze tegenwoordig allemaal camera's opgehangen. Dus ze nemen je mee naar buiten. Um, en dan staat je kleine kind naast je die natuurlijk graag die kat mee wil na naar huis wil nemen. Dus je kunt dat kind ook niet zoveel verdriet aan doen. Dus je, je moet er op een of andere manier toch ook alweer aan meedoen. Ja. Waar is die kat nu? Die kat is thuis, maar daar heb ik wel wat voor moeten betalen. Ja. Zal uh, corruptie ooit uitgegroeid worden, denk je, in Indonesië? Of is dat eigenlijk gewoon een illusie? De activisten die zich op dit moment inzetten, um, en samen met de journalisten, en op al die grote schandalen duiken, die hebben echt, echt hoop en verwachting. Dat moet je natuurlijk wel, anders kun je dat ook niet meer blijven doen. Maar wat ik net al zei, het is een mentaliteit. Ik bedoel, als je met een, in een enorm huis woont, met, met drie auto's voor de deur en iedereen in de straat weet dat je met je salaris dat nooit kunt betalen en je schaamt je daar niet voor... Ja, dat is een mentaliteit die je moet gaan aanpakken. En ik denk dat dat ja. generaties zal duren voordat dat zal veranderen in dit land. Ja, wat heb je betaald om die kat thuis te krijgen? <laughs> 100 euro. 100 euro, nou dat valt nog wel mee. Ja, maar het is toch, weet je, je voelt je er niet prettig bij. Want je verzet je tegen een systeem waar je dan toch elkaar mee moet doen. Ja. Oké, okay, dankjewel Wilma van der Maten vanuit Indonesië. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we bij u terug met vrouwen in Nederland. Die lopen een kwart meer kans op kanker dan andere Europese vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Nou, hoe dat komt, dat horen we zo van Piet van den Brand. Hij is hoogleraar kankerepidemiologie aan de Universiteit van Maastricht. En natuurlijk het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis, zoals iedere vrijdag. In het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Na de reclame en het journaal van 10 uur met Dorad Megens. Tot zometeen.